Uur. Femke Roldhuis met het NOS-journaal. Missie waarbij alle resten van de vliegramp met vlucht MH17 worden verzameld. Ook na het weghalen van spullen van ramplek door Oekraïnse bergers. Dat zegt minister Timmermans. Het gebied moet nog steeds minutieus worden uitgekant. Timmermans wilde niet zeggen of dat voor de winter gaat lukken. Dat hangt af van het weer en de veiligheid. De politie heeft 18 mensen aangehouden die hun pinpas zouden hebben uitgeleend voor fraude met bankrekeningen. De passen van deze zogenoemde geldezels waren de laatste schakels in de internetfraude, zegt het OM. De passen werden gebruikt om geld over te boeken van gekraakte internetbankrekeningen naar de criminelen. De omvang van de fraude loopt volgens het OM in de honderdduizenden euro's. Het geheel van ICT-organisaties bij de Rijksoverheid is chaotisch en ondoorzichtig. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. Dat concludeert een onderzoekscommissie uit de Tweede Kamer. De commissie zegt dat niemand weet hoeveel de overheden aan ICT uitgeven... en dat daardoor ook onduidelijk is hoeveel geld er gemoeid is met mislukkingen. De commissie adviseert het oprichten van een bureau... dat alle grote ICT-projecten van de Rijksoverheid gaat toetsen.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 In totaal werden 11 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 14 en 20 jaar. Het weer. Het is bewolkt. Hier en daar regen of motregen. In het zuiden soms zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Vannacht regen. Morgen overdag wisselend bewolkt en buien. En in het weekend minder regen en warmer. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Dat is een ouderwetse grammofoon. Daar hoort nog zo'n slinger bij om die platen op te draaien. Zalig is dat. Wat een sfeer heeft zo'n ding. Ik heb een zekere oom, toon. Die heeft een oude grammofoon En als zijn vrouw de vaten wast, dan stoeit die met de platenkast. De olieman, toujours l'amour. De oude dichter en de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 zal nou die slinger zijn? nog ja, er komt nog wat, wacht even. Is nog niet uit? Vraag niet waarom ik wijn Stormy weather. Valentine, ik hoor de hele dag een potpourri, een opera, een aria en een cowboy staat te vrienden. Cigaretten, en whisky well, well, en wow, wow, wow. Hij drive you crazy, hij drive you insane. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. <middel> Op de voet gevolgd. Ik zeg op de voet gevolgd. Door de leichte Kavallerie. Ik ben van Kopf bis Fuß. Auf Liebe eingestellt. En das ist meine Welt. Sonst gar niks. Es een stuk van hemel zijn, dat hoor ik immer wieder. Lily Marleen, nog steeds in mondenschein. Die wijze taube vliegt en altijd rö, rö, rö, rö. En Tauber singt, van wie, doe alleen. Noordu zijn meerderheid, toonen, woon, die zijn meerderheid, verramen. Noordu zijn meerderheid, die weer, die weer, weer, die slinger weer, weer, weer, weer, die weer, weer, die weer, weer, weer, weer, is die weer, weer, weer, weer, weer, Zoek weer, weer, weer, weer, weer, weer, in de overjas, op de lentekast. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Marietje. Heeft Stiekum die slinger verstopt? Want die heeft zo'n eigen romantiek. Ze voelt hoe haar hart in der jumpertje klopt. Bij die warme, schige muziek, als je naar maar. Ze right. kunnen er wijzen, ze kunnen er wijzen, kunnen er onwijzen. Posta, posta, posta, posta, posta. Pus, pus, pus, pus, pus, pus, pus. Wat is dat? Hellamoor. Tja, dat is <laughs> Anna, man, michal los, gullas, gullas, anna, basis los. Tjerdas, tjerdas, hasje, venela, jas, gullas, gullas, boder in de pad. Lapperati in de zakje, jakapopikas, manes, jennus, prima contrabas. En speelt voor tante Stine, de Loor Green, dan zingt nog eenmaal de huilde tenor. En het einde van het programma. Dit is gemaakt Amsterdam. En dan zingt het hele zwikje nog in koor. Waar is die slinger van die oude gramofoon? Waar is die slinger? Waar zal die zijn? Zonder die slinger geeft dat ding geen toon. Waar is die slinger van die oude gramofoon? Waar is die slinger van? Je zult wel denken, wat hoor ik toch veel Toon Hermans? Ja. Maar dat heeft iets te maken met iets wat we in petto voor u hebben aanstaande vrijdag. Gaan we nog niet verklappen, maar. Oeh. Ja, daar, daar heeft het wel iets mee te maken. Aanstaande vrijdag in Zandvoort. Uh, uh, uh, ja, Zandvoort draait door, zo heet het. Zo heet het, hè? Nieuwe programma van 5 tot 7 elke vrijdag. En. Uh... Aanstaande vrijdag wordt het heel mooi. Let op, luister en huiver. I drove by all the places we used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way it tasted. And even though your friends tell me you're doing fine. Are somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words, that hurt you, do you read the ones I wrote you?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 NEVER Na 5 Seconds of Summer uh, met Amnesia waren dat The Hollies met Carrie-Anne.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 paksoi en wokfruit. En het is een uh, gerecht voor vier personen en de totale bereidingstijd is uh, 15 minuten. En voor dit re recept heeft u nodig één zak woknoedels, een grote paksoi in stukken gesneden, drie eetlepels zonnebloemolie, 400 gram nasi vlees. 1 flinke appel in stukjes. Een schaaltje ananasstukjes, vers. En 3 eetlepels ketchup manis. En de bereiding gaat als volgt: woknoedels koken volgens aanwijzingen op de verpakking. De paksoi in uh, reepjes snijden. In een wok olie verhitten en het vlees in circa 5 minuten baruim bakken. Wokgroenten en het wit van de paksoi toevoegen en 3 minuten meebakken. Vervolgens het wokfruit en het groen van de paksoi 2 minuten meebakken en in, uh, de saus. Welke saus? Ah. Uh. De, de het overgebleven vocht uh, en uh, de eetlepels ketchup er doorheen scheppen en nog twee minuten verwarmen warme noedels over vier borden verdelen en het wokfruit uh, mengsel erop scheppen bestrooien met cashewnoten eet smakelijk. Ja, en u kunt het recept natuurlijk uh, toch terugvinden straks op onze Facebookpagina. Uh, <coughs> Facebook.com slash Zandvoortlunched. Zo is dat. Sam Smith. En dat was uh, Sam Smith. Geweldige plaat, vind ik dat. Yes. <laughs> en. Uh, dit ook trouwens. Harry Muskie, Kiwi en de Blizzards. Lekker van het album Groeten uit Grollo, hoor. En we gaan even door met Bette Miller. Oorspronkelijk van de Rolling Stones: zij heeft er ook een hele leuke versie van gemaakt, Beast of Burden. dat een uh, cover beter is dan het origineel. Dat uh, vind ik, in dit geval... ...in deze versie toch wel strakker dan die van de Stoos zelf, hoor. Maar, oké... Okay. Uh, heerlijk nummer, Beast of Burden, van Bad Miller. Nou, gemaakt in samenwerking met Mick Jagger, dus... ...die had er wel een hand in. Ja... Oké. Okay. Voor Zandvoort en de regio. Is dat zo? Dat weet ik niet Ja. Lekker nieuws met Angela de Koning. De jeugdsportpas kende dit jaar... dit schooljaar een spetterende start... met de nieuwe activiteit Zeilen. Kinderen en ouders kunnen zich nu inschrijven voor blok 2. In dit blok zijn al tientallen aanmeldingen voor schaatsen. Vooral, uh, voor kinderen en ouders binnen. Daarnaast staat... Het blok in het teken van zelfverdediging met judo, jiu-jitsu, karate en kickboksen. Tot slot kunnen kinderen zich inschrijven voor scouting en badminton. Bij de jeugdsportpas gaat het erom dat kinderen uit groep 3 tot en met 8... een zo divers mogelijk sportaanbod kennismaken, zodat zij nu of op een later moment een goede sportkeuze kunnen maken. Inschrijven kan via de JSP... Website te vinden op www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. Dat is een hele mondvol, ik herhaal het nog een keer. Www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. En dat allemaal aan elkaar. Inschrijven kan nog tot 17 november. Op de site is ook meer informatie over de sporten te vinden. Evenals het complete JSP schoolrooster. Dieren te huis is afgelopen zaterdag aangenaam verrast door de komst van twee jonge dierenvrienden. Zoe Kools en Femke Habets, beide 12 jaar uit Zandvoort-Poort-Zuid. Uh, deze twee jonge dames hebben in het afgelopen jaar geld ingezameld voor het dieren te huis door het verkopen van cupcakes en door allerlei klusjes te doen. En hiermee brachten zij een bedrag bij in van maar. Lies van bijna 200 euro. De twee meiden vonden Dierendag een mooi moment om het geld... in de vorm van een cheque te overhandigen aan het dierentehuis. Hopelijk inspireert deze actie ook andere kinderen... om iets te doen voor het dierentehuis Kermeland. De politie heeft dinsdagmiddag een 30-jarige man aangehouden in Zandvoort... De verdachte die geen vast adres in Nederland heeft, reed in een gestolen auto. De politie kreeg een melding dat er op de zeeweg een gestolen auto reed. de agenten zagen de auto daarna rijden in Zandvoort... waarna de gedachte op de Paradijsweg werd ingerekend. De man zit nog in hechtenis. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 en is er kans op onweer. De zuidwestenwind is matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 16. En morgen weer meer weer en meer nieuws.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 Face it all, even now I'm so much older Still feels like I'm on your On your shoulder On your shoulder On your shoulder On your shoulder, on your shoulder. On your The Chef Special Shoulder On Shoulders. Alweer een geweldige Haarlemse band. Hè? Haarlem leeft jongens. Heel veel moois vandaan. Ik ben ik gewoon natuurlijk helemaal in het centrum van de belasting met Serious Request. Ja, en deze dame die u nu hoort hebben wij aanstaande vrijdag te gast in ons programma. Zandvoort draait Saskia Laro. 5 en 7. Zandvoort draait door. We hebben een topprogramma, hoor. We hebben een hele fantastische hoofdgast. Van alles te maken heeft met Toon Hennemans. Een fantastische hoofdgast en uh, ook een fantastische muzikale gast. Saskia Allero. Aanstaande vrijdag tussen 5 en 7 uur. Bij ZFM Zandvoort. En dit heet uh, de... Uh, ja. Dit is Jazzy. Haha, lekker. En dit uh, is weer iets heel anders. dan hebben we het heet Cool Kids. Zo heet het bent. En de nummer dat heet Cool Kids. Ha, nog even door, hoor. Dat is uh, Echo Smith met Cool Kid. En dit is van het nieuwe album van U2. Songs of Innocence heet het album. En het nummer heet California There's No End To It. U2, nieuwe album. Nieuwe album van U2, Songs of Innocence, heet het album. En dit uh, heet California, there's no end to it. Ja, het is weer typisch U2, hè? een lekker album gewoon. Ik heb het uh, thuis even lekker doorgedraaid, maar het is, uh, het is wel lekker. Dit is Avicii samen met Robbie Williams. The Days. Van Avicii. Ah, voor die zanger heeft hij een leuk zangetje ingehuurd. Robbie Williams. Ja. Ja. ja, heb je goed gedaan, hoor. Sommige combinaties zijn gewoon vreselijk leuk. La la la la. God, ik kijk nu al uit naar Aanstaande Vrijdag. We moeten naar Zandvoort draai door. We hebben een lekker programma zaterdag. Vrijdag, de vrijdagmiddag, 5 tot 7. Oh! Hele leuke mensen in de uitzending. En de stamtafel natuurlijk. Ja. Luister, hè, Aanstaande Vrijdag. Van 5 tot 7. Zandvoort draai door. Dat was Avicii. En, uh, nou, maar eens even kijken. Het is 53. Nou, dan heb nog één uh, of twee leuke plaatjes voor u draaien. En dan gaan we straks naar de vinyljaren natuurlijk. Hè. Dat uh, is ook wel lekker. Hij is zich al helemaal aan het prepareren, dames en heren. Rondjes om het gebouw rennen en zo. Dat hij in top is. Maggie Riley en Mike Oldfield. Mike Altfield. Natuurlijk. En dat, dat heette Moonlight Shadow. Ik had eigenlijk uh, Guus nog klaarstaan. Niet Guus ding hoor. Maar, oh nee, zouden we het niet over hebben. Uh, maar daar heb ik een tijd meer voor. Nou, het is... Uh, nee, daar heb ik tijd meer voor. Dus uh, die bewaren we tot morgen. Die gaat even lekker de, de koelkast in. Want wij bewaren de platen die we overhouden van vandaag op de speellijst. Natuurlijk netjes in de koelkast. Hè? Ja, laten we dus even doen. Wel. En dan... Uh... Gaan wij ons opmaken voor de vinyljaren... Vandaag met albert jan Vos als gast. En hij heeft nog een paar Prachtige LP's. Het zal een hoog frictionatra altijd. krijgen. Dus. Uh, Kees, als je luistert. <laughs> ja, maar hele leuke dingen. Dus dat gaan we straks doen. Het, uh, na het nieuws van, uh, van twee uur. Hè. En aanstaande. Uh, morgen zijn we dan weer met, uh, met CFM Lunch. Vrijdag ook trouwens. En uh, vrijdag natuurlijk ook. Stamvoort draait door. Van vijf tot zeven. Ja, een nieuwe radioprogramma. dat op de Tourbird eh, gepresenteerd gaat worden door mijzelf, door Cheryl Duiven, door Hans Wassenaar. Vrijdag ben ik nog aan de beurt omdat Cheryl op vakantie was. Die de, komt binnenkort ook weer terug. Want is al terug, volgens mij zit hij al in het vliegtuig. Of is hij weer geland, dat weet ik ook niet. Maar uh, in ieder geval, nou, uh, ik ga even een broodje eten. En uh, we zien elkaar zo weer terug aan de andere kant van twee uur met Jeu Vinyljaren. Woehoe!